1 uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het noorden van de provincie Groningen is gisteravond opnieuw opgeschrikt door een aardbeving. Die had volgens het KNMI een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Daarmee was de beving zwaarder dan die van woensdagavond. Dat was er een van 2,4. De schok werd gevoeld van de stad Groningen tot aan Delfzeil. Volgens de regionale omroep is op sommige plaatsen schade gemeld en gingen veel mensen de straat op. De hulpdiensten hoefden niet uit te rukken. Het duurde even voordat het epicentrum van de beving werd vastgesteld. Eerst werden Winsum en Middelstum genoemd. Later kwam vast te staan dat het epicentrum bij Loppersum lag. De schok was volgens het KNMI een van de zwaarste tot nu toe in het noorden. SP-leider Roemer heeft zijn uitspraak over het weigeren van een Europese boete afgezwakt. Roemer liet in het tv-programma Nieuwsuur weten dat hij alleen in het uiterste geval een boete zal betalen. In het Financiële Dagblad zei Roemer dat Nederland geen boete zal betalen bij een overschrijding van het begrotingstekort. Over My Dead Body zei hij in de krant. In Nieuwsuur zei Roemer dat het hem ging om een statement. Hij wilde duidelijk maken dat de SP er alles aan zal doen om het niet tot een boete van Brussel te laten komen. In Noorwegen is de chef van politie afgetreden. De reden is het uiterst kritische rapport over het politieoptreden in de zaak Breivik. De Noorse minister van Justitie maakte het aftreden op televisie bekend. Zelf liet de politiechef weten dat hij wegens gebrek aan vertrouwen zijn werk niet langer kan doen. Hij was op het moment van de aanslagen nog maar net een paar weken in functie. Anders Breivik pleegde op 22 juli vorig jaar aanslagen in Oslo en op het eiland Utøya. Daarbij kwamen 77 mensen om het leven. Deze week oordeelde een onderzoekscommissie onder meer... dat de politie er veel te lang over deed om Utrecht te bereiken. Het weer nog vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Overdag eerst veel bewolking, later steeds meer zon. Het wordt 26 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. CRW. Welkom. Bij de zomereditie van Casaluna. Deel 2 van Casaluna, nog tot twee uur den CRV op Radio 1... met achter de microfoon de buurman van Radio 2. Mijn naam is Bert Kranenborg, goedenacht. Mensen en apen, bedrijven als apenrots en pestgedrag... we hadden het er uitgebreid over voor 1 uur... met bioloog en managementtrainer Patrick van Veen... Dit uur ben ik benieuwd naar uw verhalen. Problemen misschien wel. Misschien heeft Patrick van Veen zelfs oplossingen. Want hij is blijven zitten, gelukkig. Hij staat ons bij tot twee uur. Dus heeft u vragen over pesten of over gedrag op het werk? Is uw baas een aap en waar blijkt dat dan uit? En hoe gaat u daarmee om? 0800-1121 om ons te bellen. Heeft u zelf dagelijks te maken met pesterijen? Of is uw kind slachtoffer? 0800-1121, ons gratis telefoonnummer om uw verhaal te vertellen. Mailen kan, kazaluna, at Twitter met hekje Casaluna, dus hashtag Casaluna. Of laat een bericht achter op onze Facebookpagina. Patrick, we hebben de telefoon van meneer Slinger. Meneer Slinger, nacht. Ja, ook nacht. U had ons gebeld, vertel eens. Ja, ik voel me af. We gaan het over vorm en inhoud hebben. Hoe we met elkaar omgaan, formeel en informeel. Mm -hmm. En toen dacht ik bij mezelf... er moet toch een duidelijk verschil zijn... tussen de apenrots en de mensenrots. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, wat is volgens u dat verschil dan? Want, want ja, Patrick van Veen zegt dus dat er, dat er best veel overeenkomsten te vinden zijn. Het zijn dat uh, apen uh, mogelijk overeenkomsten vertonen met onze dag. Maar tegelijkertijd moeten er ook verschillen zijn. En uh, die verschillen, die heb ik... Uh, niet zo heel duidelijk vernomen. Mm -hmm. En mijn vraag is, eh, eh, kunnen we dat nou zonder meer aan elkaar gelijkstellen... of zijn er behalve overeenkomsten ook duidelijke verschillen? En zijn er misschien meer verschillen dan overeenkomsten? Dat vermoed ik. Ik ga het, ik ga het vragen, Patrick. Nou, ik, ik moet zeggen, dit is natuurlijk wel een, uh, een belangrijke discussie om ook te voeren. Want er zijn absoluut ontzettend veel uh, verschillen. Er, er is nog steeds geen aap op de maan geland. Uh, misschien wel, maar dan is het ook absoluut met tussenkomst van de mensen geweest. Uh, uh, apen bouwen geen huizen als mensen dat doen. En werken ook niet in zulke extreem complexe organisaties als mensen dat doen. Dus. We kunnen een aantal dingen waar apen veel minder goed toe in staat zijn. We kunnen heel goede, complexe communicatie hebben. Zoals wij met woorden over het telefoon met elkaar communiceren... doen apen absoluut niet. Ik zeg alleen altijd, als je in alle gedrag... zowel in organisaties, uh, maar ook privé, op school, in verenigingen kijkt... al ons gedrag wordt gevormd door drie basisfundamenten. Eén is de natuur, de tweede is cultuur en de derde is persoonlijkheid. Mm -hmm. En die drie gedra die drie basisfundamenten die bepalen hoe wij ons uiteindelijk gedragen. En het enige stuk wat wij eruit halen is dat stukje natuur. Dat wil niet zeggen dat dat stukje cultuur niet aanwezig is. Heel veel aangeleerd gedrag is absoluut aanwezig. Ook een stukje persoonlijkheid is extreem belangrijk. Alleen wat ons opvalt is dat heel vaak problemen die in een organisatie plaatsvinden... Eh, juist ontstaan in dat stukje natuur. En daarvan zeggen we, nou, dan moet je dat ook onder de loep gaan nemen... en daar gewoon eens een focus op hebben. Dat wil niet zeggen dat er ook ontzettend veel verschillen tussen mensen en apen zijn. Is dit voldoende, meneer Slinger? Ja, eh, zeker. En eh, ik begrijp dat wel, vandaar dat ik ook mijn vraag gesteld heb. Ja, want waarom begrijpt u dat? Uh, heeft u uh, zelf op een apenrots gewerkt? <laughs> Iedereen die heeft gewerkt, komt van alles en nogal tegen. Hè? En die komt mensen tegen met wie hij wel mee om kan gaan... Ja. en anderen die een, een soort gevechtshouding hebben omdat ze vinden dat ze meer zijn dan jij... of weet ik wat allemaal. En, maar het is, Vertel uh, eens dan, hoe was de, dat dan bij u? Wat, wat, wat waren dat voor, voor mensen? Nou, dat waren altijd mensen die in strijd waren... in het onderwijs van... Uh, ik heb die vakken ja. en uh, zo hebben... Uh, mijn leerlingen halen die punten en jouw leerlingen niet. Maar dan werd er nooit afgewogen of... Uh, toen de tijd allemaal was in de sfeer van. Er waren vakken die werden via. uiteindelijk geregeld. via een beslissing van ABCD. B, Maar er waren ook vakken die daar buiten vielen en die daar op een ander niveau lagen. En dan was er altijd een soort strijd hè, van, uh, ja, maar ik ben beter dan, uh, dan jij. Want u, u heeft op een school gewerkt U werkt op een school? Nee, dat heb ik al lang geleden gedaan. Ja. Want maar, uh, waar en... ik nu over praat, dat is al lang verleden tijd. Uh, want uh, nu, nu reageert Rijksberg weer anders uh, ge, uh, georganiseerd. Hm. Maar ik geef even aan... Dat daar een soort strijd ontstond. En was dat dan de leraar tekenen tegen de leraar biologie, waarbij de leraar biologie zijn eigen vak veel belangrijker vond, want de tekenen telde uh, toch niet helemaal mee? Uh, bijvoorbeeld of, of het leraar Nederlands tegenover de Vreemde Talen. Yeah. Uh, want uh, de Vreemde talen, die werden al met ABCD. Uh, mm. Werd dat, uh, en maar. De leraar Nederlands, die moest de opstellen corrigeren. Ja, precies. Als het gaat over de eindexamens. de ja. corrigeren. En uh, dat, dan was er altijd zoiets van uh, het gemak van degene uh, die met uh, de multiple choice werkte. en degene die uh, alle zaken moesten controleren. Ja, ja, ja. dus ja, dat, dat, dat, dat gaat wel een beetje die kant op, inderdaad. Van, uh, ja, dat ik, is, ik, dat ik ben belangrijker dan wichtig. jij. Ik denk overigens dat het, het, het u zegt zelf, het is een tijd geleden... maar het is wel nog steeds een hele actuele discussie ook in het onderwijs. En ja. ik moet ook wel heel erg eerlijk erbij zeggen... dat onderwijs is ook wel, uh, even als biolo bioloog gezegd, een beetje bijzondere omgeving omdat leerkrachten hebben vaak onderling geen duidelijke heroïsche verhouding. Leerkrachten zijn toch relatief gelijkwaardig aan elkaar. Ja. Daarboven zit wel een rector of een conrector ja. of een bestuur, et cetera. Dat betekent dat je een hele grote onderlaag hebt, om dat even in heroïsche termen te noemen. En die mensen zijn gelijkwaardig aan elkaar. Maar het betekent wel dat vaak toch een hele heftige... hierarchische strijd ontstaat om toch een soort dominantie te ontwikkelen. En te zeggen van ja, maar ik ben belangrijker... want ik doseer vak X. Of ik uh, moet mijn leerlingen op een andere manier beoordelen. En dat is wel zeker ook in het onderwijs een heel lastig facet... waardoor er vaak heel veel informele machtsstrijd gaande is. Ja. Juist. en uh, zelfs ook formeel kan dat nog uh, gebeuren... Eh, eh, wanneer eh, mensen zich geroepen voelen om eh, de overheid, eh, ik werk er bij het openbaar onderwijs, ja. eh, daarbij te betrekken. Ja, ja niet, niet omdat ik me als een loser voel, maar ik, ik geef de strijd aan ja, ja. die dat was. En, en ging dat dan ook over, Ja, maar ik werk al langer in het onderwijs, dus ik ben belangrijker, beter? Nee, nee, je mee. nee want ik heb dat vak. En dat valt even binnen de vier keuzemogelijkheden. Ja. En dat betekende tegelijkertijd dat die mensen toen de tijd het gemak hadden dat ze niet alle correctie hadden. Ja, ja, ik begrijp. Eh, ja. Wat, wat, wat met een vak als Nederlands ja. wel het geval ja. was. Ja, is duidelijk. Zeg, meneer Slinger, bedankt voor het bellen. U ook bedankt. En een goede nacht. U ook. 0800 1121, dat is het telefoonnummer om vragen te stellen, om uw verhaal te vertellen. Meneer Teunissen heeft ons ook bereikt. Meneer Teunissen, goedenacht. Goeiedag, ik heb zeer interessant. Ja, omdat we het nog wel eens hebben gehad over bedrijven en het cynisme met professor Gabriels. Ja, ik zit zelf zelfbestuurslid van een kleine 1500 ondernemers en werk samen met Kees Blokland. Wel bekend, uh, denk ik, bij de heer. Die dus uh, personeelsbemiddeling uh, doet. Met Corus, NS en uh, ja en nog, en, uh, eigenlijk met onze bedrijven ook. Nee. Maar ik heb dus het verschil gehoord. Ik ben dus eigenlijk, uh, wat ik dus eigenlijk denk... dat apen eigenlijk meer bezig zijn om elkaar uit te dagen... om in een fysiek spel te komen. Zonder dat er dus echt een... Uh, een, een, een strijd om de dood is. En bij mensen maak ik het mee... dat, uh, ja, dat ze bang zijn voor, voor falen... voor een afwijkend gedrag... of iets waar ze zelf niet opgekomen zijn. Mm -hmm. nou, dat kun je dus bijvoorbeeld... Men, uh, de, mensen die dus eigenlijk... iets voor het bedrijf kunnen betekenen... en die komen met iets... wat voor het algemeen belang is. Maar degene die er net boven staat... Die daar niet opgekomen is. Die ja. is bang dat zijn eigen positie. ter discussie komt. En zo'n man wordt afgeserveerd. Die wordt getest. en er wordt niet mee gecommuniceerd. En dat gebeurt nog steeds. Ja, en dat komt bij Apen niet voor, denkt u? Nee, bij Apen komt dat, bij apen komt dat niet voor. Kijk, die op een aap wordt op zijn plaats teruggeroepen. Ja. Maar. Uh, ja, je vindt toch wel in bedrijven. dat. Uh, ja, dat de werksfeer. Uh, niet helemaal uh, topisch is. ja dat het omdat dus mensen gaat, het elkaar niet gunnen het heel zijn ja en wel, omdat mensen elkaar niet gunnen omdat ze de een de ander ja, het, het licht in af, ogen Het ja, af, is af, afwijkend gedrag en zij, zij willen dus erkenning ...hebben zoals hun het zien en niet zoals het door een ander wordt gezien... ...en dan wordt er iemand mee gepest, terwijl hij een toegevoegde waarde kan leveren. Ja, hoe is dat bij apen, Patrick van Ving? Ja, dit, dit is ontzettend prachtig aangetoond bij apen door middel van experimenten... ...en dierentuinen onder andere. Vaak zie je dat... Uh, uh, apen gaan iets heel anders doen. Want dit is, wat meneer Teunus vertelt, een, een prachtig herkenbaar voorbeeld. Als je in organisaties uh, net de mond iets groot opentrekt of met nieuwe ideeën of andere ideeën komt... dan word je ook vaak snel toch wel naar de zijkant geserveerd. En wat doen apen dan? Die, die gaan dat, die in dat individu dan echt bestuderen. Gaan ze observeren en eens hmm. kijken waar die dan vervolgens mee komt. En dan kijken naar waar ze een zwakke plek zitten en hem nee, pakken? Nee, ju juist. Wat kunnen we eraan hebben en okay. wat kunnen we ervan leren? Iets... iets Prachtig wat uh, als experiment gebeurt. in uh, dierentuin wordt wat we noemen verrijking toepassen. En uh, dan moet je je voorstellen, zeg maar. Je kunt apen, kun je in één keer de hele uh, voedsel van een dag in een verblijf gooien. En dan zijn ze na een half uur uitgegeten en dan gaan ze zich vervelen. Maar wat je ook kunt doen is eten verstoppen. En een van de mooie uh, trucs daarvoor is van... je kent dan misschien wel van die puzzeltjes... waar je zo'n metalen kogeltje in zo'n plastic bakje ja, had... en dan moest je daarmee ja. klooien om dan een gaatje te krijgen. Ja. Dat hebben ze ook voor apen bedacht. Alleen heel groot, stevig aan kettingen opgehangen. En dan met appels erin. Ja. En dan komt zo'n alpha man voorbij, die rammelt daar twee keer aan, die krijgt die appel er niet uit, en dan loopt hij weg, en dan gaat hij op een afstandje zitten kijken. En dan komt er heel vaak zo'n zo zo puberschimperse die komt voorbij, en die gaat daar soms uren aan zitten klooien. En wat doet die alpha man dan? Die gaat hem niet afstraffen, maar die gaat gewoon zitten observeren, die gaat zitten kijken, wachtende totdat die appel eruit komt, die, die, die dan natuurlijk wel meteen afgestaan moet worden. Ja. Maar dan zie je juist dat de groep ook gaat kijken: wat kan ik eraan hebben? Wat kan ik er uiteindelijk van leren? Want vooral, je ziet dat met name ook gebeuren bij jongere individuen in een groep. Die zijn veel nieuwsgieriger, ja. die zijn veel meer aan het ontdekken. Hebben meer geduld ook dan kennelijk? Hebben meer geduld, hebben ook meer tijd, minder verantwoordelijkheden. En eh, daar kan de groep soms van leren. En eh, wat je vaak in organisaties ziet, is dat dat soort ontwikkelingen ook als een bedreiging worden gezien. Ik moet ja, zeggen. Dat... Ja? Dat, dat klopt ook, en zeker bij, bij de mensen ook. Wij hebben net een debat gehad eigenlijk tussen het CNV, het FNV en, en dus eigenlijk de werkorganisaties. Ja. Wat pesterijtjes zijn en waar, hoe, hoe in godsnaam dat die el, elf, elf ma maanden lang die staking heeft geduurd. Ja. Uiteindelijk hebben we de oorzaak opgezocht en dat met beide partijen besproken. Ik heb daar een verslag van gemaakt en er is een akkoord getekend en de Russie teruggekeerd. Hadden we eerder moeten doen? Ja, ja, ja, <laughs> Toch? Ik, maar, maar kijk, ik ben, ik, ik, ik ben degene die daar uh, niet alleen in, in kan komen. Ik heb geen naam. En uh, ik heb een hele goede leermeester. Dus kijk, Ke Kees Borkland. En die neemt me mee. En dat is mijn leermeester. Zo doet dat ik me verder kan ontwikkelen. Ja. Mooi van, hartelijk dank voor het bellen. Ja. Patrick van Veen, wat kunnen wij leren van dat apengedrag? Dat zo'n zo man dan aan de zijkant gaat zitten kijken... en even rustig de jongere generatie aan de slag laat? Ik denk, een van de belangrijke elementen in een groep... is altijd zeg maar dat, dat, dat elk individu voegt iets toe aan de groep. En, en, en, en je kunt overleven als groep... Als iedereen daarin min of meer ook kan excelleren. Nu is het natuurlijk echt niet zo dat iedereen een, een uitblinker ergens in is. Maar vaak kan het in de overlevingsmechaniek van de groep wel iets toevoegen. Uh, uh, als je soms aandacht hebt voor dat ene individu die wel ontdekt hoe zijn puzzel werkt. Of het ene individu die wel net nog weet waar voedsel is te vinden. Elkaar de ruimte gunnen ook om. Ja, ik vergelijk en dat, dat wel eens ja, met bavianen. Als je kijkt bij bavianen, als er gevaar is... dan leiden de dominante mannen, die leiden de groep... Die verdedigen de groep. Maar als die groep het ochtends wakker wordt... dan kijkt niemand om naar die dominante kerers, maar dan kijken ze allemaal naar de oudere vrouwen. En waarom naar de oudere vrouwen? Omdat dat de individuen zijn die nog precies weten... waar je in een droge periode voedsel of water in een savannegebied kunt vinden. En dan zie je eigenlijk een soort situationeel leiderschap ontstaan... waarin je zegt van ja, weet je... Als er gevaar is, dan moet je vertrouwen op die grote sterke mannen. Maar op het moment dat, er, uh, dat het gaat om voedsel... dan vertrouw je gewoon op die veel zwakkere vrouwen. Ja. En, uh, ik denk dat dat een veel natuurlijker mechanisme is... waarop zo'n groep apen eigenlijk vertrouwt en bouwt. Ja. 0800-1121 is uh, onze telefoon. voor vragen, opmerkingen, aanvullingen, eigen ervaringen. Meneer van Steeners, goedenacht. Goedenavond. Waarom heeft u ons gebeld? Uh, nou, ik heb wat gehoord over het onderwijs. En ik heb in het onderwijs gezeten, ja. overigens ook als leraar biologie. Ah, oh, mooi. En uh, ik heb daar een fusie mee gemaakt. En daar werd een aantal grote directie boven ons gezet. En daar bleek dat bij de diverse samenwerkende organisaties... er ook informeel leiderschap was... En die hadden een grote invloed. En ik heb iets ja. gemist over dat informele leiderschap in zo'n apenrots. Ja, dus niet echt de alpha man, maar degene die uh, stiekem ook aan de touwtjes trekt. Degene die, uh, nou niet stiekem, maar die vanuit eigenlijk de hele gemeenschap aan de touwtjes trekken. Terwijl ze er niet voor betaald krijgen en niet voor, voor ingehuurd zijn, uh, het toch ja. voor het zeggen hebben. Die. Ja. Ja. Dat, dat, dat, gebeurt dat bij apen? Nou... Ik denk dat we één heel groot verschil tussen mensen en apen moeten vaststellen... is dat apen kennen eigenlijk niet echt zo'n duidelijke informele structuur Apen hebben gewoon een structuur. Dat, mm. dat is de structuur. En het bijzondere is bij mensen is dat we vaak een soort... wat we noemen de formele structuur hebben die we met elkaar opleggen. Er zit soms nog een, een soort macht boven, een soort bestuur of een opperbestuur of een overheid. En die zegt van jongens, dit wordt jullie structuur. Maar on, in, in, in je organisatie werkt dat totaal anders. Daar zit een informele structuur in. En een van de belangrijke dingen die ik wel als mensen meegeef... is dat ik zeg van, joh, wat je eigenlijk voor jezelf moet gaan ontdekken in een organisatie... is wat is uiteindelijk die informele structuur? Is die belangrijker dan de formele structuur? Als, als bioloog ken ik maar één structuur. En dat is eigenlijk, zeg maar, bij apen is dat de structuur die ja. je ziet. En in een organisatie is dat de informele structuur. Want dat is eigenlijk de structuur zoals hij werkt zoals hij, ja, die hij werkt. En er zijn namelijk twee hele belangrijke elementen... die een probleem gaan opleveren... als je een hele sterke informele structuur hebt... die afwijkt van de formele structuur. En de eerste is dat je ontzettend veel energie verliest... in zo'n organisatie. Want die twee structuren gaan met elkaar botsen. Je denkt dat je in de formele structuur iets besloten hebt... maar vervolgens zegt die informele structuur... Joh, maar dat gaan we niet doen, ja. of dat gaan we toch anders regelen. Dus wat je vaak ziet is dat formele structuur, dus formele managers... die gaan dan uiteindelijk masseren en kneden... zodat de informele mensen ook meegaan. Dus er wordt heel veel energie verspild. Dat is een belangrijk element. En het tweede element is integriteit. Want op zich kun je natuurlijk ook een integriteitskwestie hebben. op het moment dat beslissingen op de verkeerde plek in de organisatie worden genomen. En dat gebeurt heel vaak als je een hele sterke informele structuur hebt. Heeft u daar last van gehad, meneer Volstenis, Van Steenis, van, van dat, nee, dat informele leiderschap? Nee, ik heb er helemaal geen last van nee? gehad. Want ik zat in die informele structuur. <laughs> oh, kijk, en ik reis ja. door dat er van. Ik kwam vanuit een PA. Ja. ...naar een uh, scholengemeenschap en ik merkte dat op de MAVO ook een informele leiderschap was... ...en dat we vonden elkaar vrij snel. Ja. En dan werden de beslissingen genomen op de algemene docentenvergadering van we gaan dit doen... ...en dat was besloten en dan zei je in de afloop, zei, maar dat gaan we allemaal niet doen. Nee. Dus dat blijkt echt dat dat ontzettend slecht werkt in een organisatie... Ja, ja, informeel uh, leiderschap uitermate belangrijk. Informeel het dus. informele leiderschap mij Ja, ik begrijp hem. Hartelijk dank. Hartelijk dank. No, ook. 0800 1121. dat is onze telefoonnummer. Ja, bij dat, die informele structuur, dat informeel leiderschap... aan de andere kant het formeel leiderschap... is het natuurlijk wel zo dat die formele leider... meteen ook het meeste verdient en zo. Hè? Zo gaat dat. Ja, dat is, dat is als, je, als je nu hebt over oergedrag, dan, dan uh, ik, ik noem cursisten, geef ik wel eens een voorbeeld van de en de norm. Ik, ik weet niet of we dat nog steeds op die manier noemen. Ja, dat dus zeg ik nog steeds zo. Ja. Ja, nou ja, dat zeg ik altijd, als je nu hebt over oergedrag, dat is de meest oervorm van, van gedrag in organisaties, namelijk dat wij vinden dat de hoogste baas in een groep het mannetje de meeste bananen krijgt. En in onze mensenwereld drukken we dat dan uit in geld. En wat ik bijvoorbeeld bij de overheid zo fascinerend vind... is dat als uh, twee medewerkers die hetzelfde werk doen... maar de één zit toch een schaal hoger... dat we dan maar een andere functie gaan verzinnen. Dan gaan we die persoon opeens senior medewerker noemen... Of uh, uh, uh, de andere misschien junior medewerker noemen. Om dan maar te legitimeren dat de ander meer geld verdient. Je kunt natuurlijk ook zeggen dat je, dat je vervolgens zegt van ja, weet je, de oudste medewerker die verdient het meeste. Of iemand die een bijzonder trucje kan, die verdient het allermeeste. Of uh, uh, iemand die de meeste dienstgaren in ons bedrijf heeft. Ja. Je kunt allerlei methodes en normen en waarden bedenken hoe je iemand beloont. Uh, alleen, ja, wij hechten toch belangrijk veel waarde aan, aan zeg maar, toch dat de hoogste baas de meeste verdient. Hoe gaat dat op die apenrots dan? Op die apenrots werkt het ook zo. Dat, dat over het algemeen bij de meeste soorten zijn wat uitzonderingen. Uh, uh, maar zeker als er iets lekkers is of iets bijzonders is, dan, dan is het vaak zo dat toch het uh, mannetje de meeste kans heeft om voedsel op te eisen. Toch wel, hè. 0801121 Peter, peter goedenacht. De nacht. Het is niet Peter, maar Peters is de naam. Oh, Peters. Meneer Peters. Onderweg, ja. volgens mij, in de auto of niet? Uh, ja, op een vrij stille Duitse autobahn. Oké. Okay. Nou, uh, uh, ja. rij rustig en, en uh, plaats uw opmerking of stel uw vraag. Nou, ik, uh, wat mij opvalt, ik heb in, in diverse bedrijven gewerkt. Onder andere bij, uh, bij twee van, van de grotere banken uh, van Nederland... En wat mij daar opvalt is dat zeg maar, ik zeg het even heel plat, de grootste hufters uh, altijd uh, de baantjes krijgen. Terwijl die per definitie niet altijd het meest geschikt daarvoor zijn. Uh, mensen die, die, nou ja, geveinsde interesse hebben op de werkvloer, we kennen het allemaal wel. Al, uh, hey, hoe gaat het? Maar vervolgens antwoord niet afwachten en doorstieren. Ja. Alleen maar met zichzelf bezig zijn. Uh, en terwijl, ik hoorde straks het voorbeeld van, van, van, de, van die alpha, dat Alpha-mannetje die gezellig uh, maar gaat zitten afwachten tot een jongere het oplost ja. en, vervolgens, uh, het, en er zelf mee vandoor gaat. Ja. Zulke soort mensen alleen met zichzelf bezig zijn de baantjes pikken. Terwijl ja, die per, per definitie niet altijd het meest geschikt voor zijn. Oft, nee. de, de, ...de beste sociale, echte, echte interesse in anderen hebben. Hoe, ja, hoe kun je dat uitleggen vanuit uh, het aantal Dat uh, gaan we eens en even biologisch laten daar, verklaren. Kun je daar ook een oplossing voor vinden? Ja. Lu luister via de radio mee, dan kan die telefoon weg. Dat is altijd veiliger onderweg. Uh, gewoon even meeluisteren via Radio 1. Uh, Patrick van Veen, uh, waarom krijgen de grootste hufters altijd de meest interessante baantjes? Nou, het, het mechanisme bij mensen is iets afwijkend ten opzichte van apen. Eigenlijk het, bij, bij apen word je de baas omdat de groep zegt... jij bent een goede leider voor ons als groep. Dus, dus, uh, dus eigenlijk moet iedereen even voorbij de baas lopen... Nou, en met smakkende lippen zeggen, joh, jij, jij bent ook echt een goede leider. Wat je bij mensen ziet gebeuren, is dat vaak zeg maar, mensen die proberen in hiërarchie te stijgen... Vooral ook omhoog likken noemen we dat dan. Mm -hmm. uh, uh, maar er vooral voor zorgen dat ze ook door nou ja, de hogere machten worden gezien... als potentieel een goed leider. Uh, vanuit de werkvloer gezien zijn er vaak niet altijd de meest goede mensen op die plek. Maar die wel op het juiste moment het juiste gedrag... richting de nog hogere baas weten te vertonen. Ja. En uh, bij apen is het dus, kun je stellen, ongeveer 80, 90 procent zo... dat je, je wordt de baas omdat de groep zegt... jij bent voor ons een geschikt leider. Ben je dan niet, word je ook niet geaccepteerd door de groep. En bij mensen is het eigenlijk zo dat je vooral moet zorgen... niet zozeer dat je bij de mensen, door de mensen wordt geaccepteerd... maar dat je vooral door het gremium wat daarboven zit wordt geaccepteerd. Maar uiteindelijk gaat het dan toch mis. Want als die ja. mensen onder je je niet accepteren, dan ga je het niet redden. Nou, maar ik, ik, ik denk, deze meneer spreekt over de bankenwereld. We hebben daar een aantal excessen gezien de afgelopen jaren... Uh, waarvan mensen op die lagen eronder zijn van jongens dit gaat volledig fout die lopen uit de klauwen uh, maar die mensen wel gesteund werden door de hogere lagen en uh, dat is ook wel wat bijvoorbeeld zeker ook in de bankensector afgelopen jaren heel scherp is veroordeeld dat commissarissen ja die zitten een beetje op afstand en zitten een beetje te dineren ik chargeer het even maar uh, toch op een hele grote afstand van die werkelijkheid ja. zaten en vanuit daar de beslissingen namen over ja de mensen die daadwerkelijk de uitvoeringen leiden uh, uh, en dat is mede door een aantal mensen toch wel geanalyseerd... als een van de grote problemen. Waardoor in ieder geval bij de bank het enorm fout is. Gemaakt. Nou zitten die een beetje op afstand natuurlijk. Die zitten een beetje van de apen rots af. Die hebben niet echt meteen te maken met... Die, nee, uh... maar, maar zij nemen wel de beslissing... of die persoon, mm -hmm. of dat alpha mannetje daar mag blijven zitten. En bij AP is het zo, dan neemt de werkvloer de beslissing... dat ja. jij mag blijven zitten. Ja. En hier is het bijvoorbeeld een raad van commissarissen. Of een bestuur die zegt van ja, jij mag blijven zitten. Maar op het moment dat die, die lagere apen het niet aanstaat, dan laten ze dat blijken aan die, aan die leider. En in het eerste geval uh, moet zo'n leider verdwijnen. Komt er een andere leider? Hoe gaat dat ja. bij, bij ja. apen? Als je bijvoorbeeld kijkt, we hadden net over Oeganda. Ik was daar vorig jaar ook in een opvangcentrum van Jane Goodall Instituut. En dan is het prachtig om te zien, daar het zitten, dan die chimpansees. En er heeft net een machtswisseling met de man plaatsgevonden. Waarom? Omdat het vorige alfamannetje eigenlijk niet meer voldoende tijd besteedde... aan het flooien van de ondergeschikte apen. En dan zegt ze op, op een gegeven moment, en weet je wat, het is einde oefening... en we gaan nu voor een ander mannetje. Ja, ja. Maar die commissarissen zitten op afstand, dus daar hebben die ondergeschikte niet rechtstreeks... In op. Die kunnen niet nee, e rechtstreeks die commissarissen wegduwen naar anderen laten komen. Nee, dat, dat is ook een heel groot handicap, zeg maar, in, in, in, in heel veel organisaties... is dat medewerkers relatief weinig invloed hebben op wie hun baas is ja. en wie hun baas wordt. Help mijn baas is een aap, dat is het boek ja, waardoor we hier eigenlijk uh, over, over zijn gaan praten al uh, sinds, uh, sinds middernacht... Patrick van Veen, bioloog bij ons te gast. managementtrainer, management trainer, coach. Geeft gastcolleges aan universiteiten. Doet onderzoek naar een, een, een duizendpoot. Ervaringen, verhalen, vragen. Ze zijn welkom. 0800 1121 is ons gratis telefoonnummer. Kan ook via Kazaluna@ncrv.nl Met hashtag Kazaluna op Twitter. Of reageren via onze Facebookpagina. Zullen we nog een keer geen reinders doen? Heerlijk. Maar dan wat anders? <truimert> In de moer zit een schroef, en aan die schroef zit een oog. En in dat oog hing een hok. En op drie meter vlieftin steekt toevallig ogen in het plat plataan. In de boom hing een toon, met oog weer zo'n hok. En met een bietje weer zit mijn vrouw. Gee, hok dat ding, dan noem maar go weer aan. En dan hoor ligt hem boven, oet de kas. En dan hoor ik hem aan die heuk schon was. Dan denk ik, oeh, wat is het leven toch schon? Als er niks beters, hups te doen, als te hangen in mijn hangmat. Hang, ik schuug langzaam op beneden, lekker op Lekker lang moet in mijn hang. hang, hang. Ik zoogel eerst heen en dan weer weer. Op die op die. Ik kijk tot onder en kijk naar boven. Noord het fluiten vliegverkeer. Vlieg verkeer. En die vleugel de boven midden een vleugel. En kijk je de stad, de mijn de stad, de Spanjaard zit, ga makken. En ze gebroeken hem ogen op Malakka lakken. En deze wil ik je inlikken, om tevallig uit de buurt van het titi kakka meer Kaka. En hup ja. ze het eenmaal te pakken, dan kries ze aan alles lakken. Dan ligt ze dicht nooit meer bij die oud bakken, Liet die zakken niet. de hele wereld voor ik open. Wanneer je als ze zo lekker slopen, de ganse windje je ze verlangen, dat ze weer zo heerlijk iets kan hangen in die hang. Duw je langzaam op lang hoe in die hangt. Doe gees heen en dan ook weer weer. Doe liks de oren en kijk een boven. en dat fluitend vliegverkeer. En die vogels erboven zwijgen met een vlugel. Jo, die mussen, die meersen, die doeven en die, die doken, stinken bij zichzelf. Ik ben bang dat. Zelf, als ik al dit drang had, waren genoeg toch over man zat, kiek de hele één wang plat. De honger, de hangmat, meneer. Hij is echt leuk, hè? Heerlijk. Ja, hij is geweldig. Zelfs gevoel. Ja, fantastisch. De hangmat, zelfs in het Spaans nog even verklaard door G. Reinders... die natuurlijk begon onder de Grote Rivieren... maar tegenwoordig ook boven de Grote Rivieren heel populair is... Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb hem boven de grote rivieren leren kennen. Ik, ik weet niet of, of je een nummer van hem kent. Uh, dat heet Aadhuren met Dich. en ja. dat. Ja, ze gaat op, oud worden met jou. jou ja. ja, en uh, ik, ik zat ooit tv te, te kijken naar de Amsterdamse uitmarkt. Volgens mij twaalf jaar geleden. En mijn vrouw lag al te slapen. En hij zong een liedje over dat hij met zijn vrouw met de camper door Europa trekt. En dat zong hij op de Amsterdamse uitmarkt. Mark. En ik dacht, wat is dat? Voor iets raars in Limburg op de Amsterdamse uitmarkt. Een Limburgs liedje zingen. Ik ben meteen naar mijn vrouw toegelopen, wakker gemaakt. En die zegt, ik moet die cd hebben van Geer Rijnders, want die zingt ons liedje. En mijn vrouw had alleen zoiets flikker op en ik wil slapen. <lacht> ja. En sindsdien is Geer Rijnders niet meer weg te denken bij ons. Prachtig. Tot, uh, tot twee uur, KS bij de NCRV op Radio 1. En we praten over apen en mensen, omdat uh, de bioloog bij ons aan tafel uh, goed naar apen gekeken heeft... maar zeker ook heel goed naar mensen gekeken heeft... en daar uh, mooie uh, dwarsverbanden gevonden heeft. Igor Visser heeft ons gebeld. 0800-121. Goeienacht. Ja, goeienacht. Mijn ja. vraag is uh, om met de deur naar huis te vallen. Zijn apen in staat? En de vraag krijgen we naar de bekende weg, denk ik, uh, tot list en bedrog. Kunnen apen liegen? Want wij kunnen dat met woorden... Met, met en uh, do, hoe doen apen dat, uh, of daar ook voorbeelden van zijn? List en bedrog bij ja. de apen, Patrick. Ik denk dat er uh, uh, nou, iets heel bazaals aanwezig is bij apen. Chimpses, uh, bonenboze ogen, mensen, maar ook olifanten en dolfijnen die kunnen zichzelf in een spiegel herkennen. Kinderen gaan zich vanaf ongeveer 18 maanden zelf in de spiegel herkennen. Oh. En wat heeft dat hiermee te maken? Als je namelijk jezelf in de spiegel herkent, spontaan... dat betekent ook dat je heel goed kunt nadenken over wat is het effect van mijn gedrag op de anderen. Oké. Okay. En dat betekent eigenlijk dat die dieren ook heel erg goed in staat zijn om list en bedrog te vertonen. En een heel bekend trucje van chimpansees is bijvoorbeeld, overigens ook een hele gevaarlijke, is dat chimpansees heel erg aardig zitten te doen en dat doen ze dan door met de lippen te smakken en ze zeggen... En dan gaan ze zichzelf een klein beetje vlooien en zeggen ze... ach, ik ben zo gezellig bezig, ik kom er een klein beetje dichterbij. Ja. Maar net op het moment dat je op armlengte afstand bent... dan grijpen ze je vast en dan bijten ze even de handen van je vingers af. Uh, of de vingers van je handen af. En dat is typisch chimpansee-gedrag. Dat klinkt misschien heel raar, maar... Ik snap opeens waar we met die duim in verband ja, zit. Dat heeft een andere reden, maar oh. je zou bijna kunnen <laughs> ja. zeggen... dat het met chimpansees heeft te maken. Maar het is, het is echt, zeg maar, heel veel... Nou, heel veel, het klinkt misschien overdreven... maar toch wel een redelijk aantal dierverzorgers... maar ook dierentuindirecteuren die ik ken... die hebben echt verwondingen aan hun handen opgelopen. Gewoon heel simpel, doordat chimpansees ontzettend lief en aardig waren doen en toch op een onbewaakt moment dan net even vastgrijpen... en dan even zeggen van, joh, uh, uh, kom hier en ik bij het even. Maar is ]vingslaan. dat naar mensen toe of naar andere apen toe? Dat doen ze ook naar andere apen toe. Uh, uh, uh, alleen andere apen snappen dan op dat moment... dat je de handen niet moet terugtrekken en even moet laten bijten. Mm -hmm. um, maar wat je bijvoorbeeld ziet, chimpansees uh, die laag in hiërarchie staan... Uh, uh, die weten bijvoorbeeld dat als ze voedsel vinden... wat heel erg lekker is en wat iedereen graag wil hebben... dat ze dat voedsel moeten verstoppen totdat uh, er niemand in de buurt is. En dan gaan ze het heel stiekem op zitten eten. Dus ze kunnen echt calculeren wie is er in de buurt, wie is hoger in hiërarchie... en welk gedrag moet ik dan vertonen. Doortrapte wezens zijn het, uh, Igor Visser, die beesten. Grafineerd. Ja, ja hè? zeker weten. Maar Ze hebben dus ook duidelijk uh, zelfbewustzijn, hè? Ja. Ze hebben een heel hoog zelfbewustzijn. Uh, en dan praat ik zeker over mensen aan... zoals bijvoorbeeld dan die chimpansees of orang oetangs en, en die kunnen dus ook echt uh, uh, misleiden. Uh, er zijn voorbeelden bekend dat chimpansees iets van voedsel vinden... en dan gaan ze een alarmkreet laten horen, zodat iedereen wegrolt En dan kunnen zij rustig dat voedsel op zitten eten. Uh, dus ze hebben een heel hoog bewustzijn van wie ben ik? Wie is mijn omgeving? Wat is de positie van anderen? En hoe reageren ze op mijn signalen? Duidelijk. is Visser, dank voor het bellen. Oh, sorry. Of nog even, ja. anders. Uh, dat, uh, ik ken een verhaal van een gorilla die werd verliefd op een dierenverzorgster. Komt het voor? Ja, dat, dat, dat komt voor. Dan moet je wel heel voorzichtig mee je dit... Hoe weet je dat? Hoe weet je nou of een gorilla verliefd is? Uh, ja, dat wist zij. Dat kon ze ook zien. Dat nou, kon zij zien: reacties. Ja, daarom begon ik al, daar moet je voorzichtig mee zijn. Want er zijn heel veel mensen die denken dat ze verliefd zijn... of een speciale band met dieren hebben. Eigenlijk is het drieste van een verhaal daarachter... en dat komt zeker bij orang oetangs nog wel wat vaker voor... is dat in het verleden werden heel veel mensapen werden met de hand opgevoed door hmm. mensen. En dat betekent dan dat ja. apen die gaan die mensen als onderdeel van hun sociale omgeving zien. En het gebeurde dan toch regelmatig dat volwassen apen uh, zeg maar eigenlijk veel... Uh, actiever reageerde op mensenvrouwen... Uh, dan eigenlijk uh, op, op gorilla-vrouwen. Ja. Dus uh, het gebeurde absoluut uh, dat dit soort dingen gebeuren. En we hebben in Nederland daar... en daar moet ik heel voorzichtig worden... Uh, maar we hebben natuurlijk wel een, een voorbeeld daarvan meegemaakt. Onder andere Bokito ja, in Nederland. Ja, ik moet inderdaad aan Bokito denken. Uh, oh ja, ja, ja. Ja. Zonder daar meteen de conclusies te verbinden over verliefdheid of iets ergens. Maar Bokito is wel een heel bekend voorbeeld van een gorilla die door mensen is opgevoed. En dus ook in zijn gedrag veel meer op mensen is gericht... dan een gorilla die niet door mensen ja. opgevoed zou worden. Dus zij zien heel vaak een, een externe bezoeker... veel meer als onderdeel van hun sociale omgeving... Uh, uh, dan een gorilla die alleen maar door gorilla's is opgevoed... zoals het ook natuurlijk zou moeten. Oké. Okay. Ingo, hartelijk dank. Ik ga naar Henk van der Veen. Ja, heel die interessant. Die ons ook, uh, ja, ook gebeld heeft. Dag, Dag Henk, goeienacht. Ja, goeienacht. Met een vraag ook aan uh, Patrick van Veen? Ja, want de leuke van dit soort uitzendingen is... A, je leert veel, ja. maar B, er roept ook altijd vragen bij mij op. Ja. Ik hoorde net uh, hem vertellen... Uh, over een mannetje wat verstoten wordt eigenlijk als leider door de groep. Ja. Uh, dan komt er een ander alfamannetje. En dat is eigenlijk een vraag, daar zit ik ook al wel, wel langer mee, dat ik mij dat afvraag. Hoe ziet het leven van de verstoten er verder uit binnen zo'n ploeg? Of groep? Het wordt een beta-mannetje, denk ik? Ja, dat, dat, ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn wel verschillen tussen apensoorten. Uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt bij gorillas, als daar een alfaman wordt verstoten, dan is dat ook heel vaak het einde van zijn leven. Uh, dat klinkt heel erg triest, maar het is eigenlijk zo dat gorillamannen blijven relatief langdurig de baas van hun groep, maar proberen ook bijna elk signaal van zwakte, proberen ze ook heel langdurig te vermijden. Dus op het moment dat ze verstoten worden, zijn ze vaak ook dusdanig verzwakt dat ze eigenlijk gewoon uh, ten dode opgeschreven zijn. Hm. Maar hoe, hoe dan? Dan worden ze verstoten en worden ze dan vermoord? Nee, ze, ze worden dan verstoten door andere potentiële opvolgers... Ja. En ja. Gorillamannen tolereren... Eigenlijk geen andere volwassen kerels in hun omgeving. Dus ze lopen allemaal vrijgezelle kerels rond. En die proberen in te schatten of een mannetje verzwakt is, eventueel uh, te zwak is om de groep te verdedigen. En dan proberen de jonge kerels proberen dan de groep over te nemen. En omdat mannen dat blijkbaar beter, of dat de natuur dat zo geprogrammeerd heeft, proberen dus elk signaal van zwakte te proberen ze te voorkomen. Dus je blijft sterk, je blijft kracht uitstralen. Maar ook al zijn ze ontzettend ziek. Uh, uh, ja, Eigenlijk op het allerlaatste moment dat ze het niet meer recht kunnen houden... Ja, hmm. dan storten ze in en dan worden ze ook heel snel uit de groep Overleiden verstoten. Ze. En dan overlijden ze ook heel vaak snel. Bij chimpansees ligt dat totaal anders. Dat is veel meer een politieke omgeving. En dan zie je heel vaak zeg maar, dat ze een keer verstoten wordt. en vervolgens dan toch het spel gaat spelen. om weer terug in zijn positie te komen. Dus bij Chimpansees zie je vaak dat mannen die niet meer de baas van de groep zijn. toch nog steeds een, een belangrijke rol in de groep blijven spelen. Soms als tweede man. Uh, soms blijven ze nog steeds uh, favoriet bij de vrouwen. Uh, dus die mannen blijven wel in de groep aanwezig. Een ander voorbeeld, en dat vind ik nog altijd de beste leerschool uh, uh, voor ons mens. Oh, dat is leuk, Ja. Dat zijn Bavianen, en ja. ik, ik heb wel persoonlijk iets met Bavianen. En bij Bavianen zijn met die rode billen toch? Ja, ja. Ik vind het, het Duitse woord vind ik zo mooi voor bavianen. De Duitsers zeggen roodarschaffen, ja, ja, rode is. kontapen. Ja. En uh, bijzonder vind ik van die Bavianen, die hebben geleerd om zich eigenlijk nou ja, te overleven in de savanne, wat een veel complexer gebied is dan het regenwoud. Mm -hmm. En daar zie je dat mannen die, die niet meer haremleider zijn. Dus niet meer echt een dominante positie ver, ja, invullen. Die zitten vaak een klein beetje aan de periferie van de groep. Waar ook de pubers zitten. Waar ook de peuters van de groep zitten. En dan krijg je eigenlijk een soort. Ik zeg altijd crash en bejaardentehuis in elkaar geïntegreerd. Echt? Waarbij die nou ja, verstotende mannen. Niet meer al van mannen, die, die gaan eigenlijk de pubers opvoeden. Dus ze gaan kennis overdragen, ze gaan sociale spelregels overdragen. En waarom vind ik dat zo'n mooi voorbeeld voor mensen? Omdat ik soms wel eens denk: van ja, weet je, zo zouden wij ook in organisaties om moeten gaan met mensen die op hogere leeftijd zet, uh, komen. en een andere rol zouden moeten gaan krijgen. in veel meer het opleiden, begeleiden van jonge mensen in organisaties. Ja, ja, maar dat is ook wel de trend, toch? Dat was vroeger natuurlijk altijd zo en dat keert dan een beetje terug. <klaar> Dat we weer... Ja, het, het, het, het rare is... Nou ja, ik heb ook iets met pensioenen... maar dat heeft iets met die verzekeringstijd te maken. En ik moest later ontdekken dat iemand tegen mij zei... Ja, weet je, wij hebben eigenlijk die trend om zeep geholpen... door wat wij noemden het eindloonsysteem in onze pensioenwereld. En dat betekent dat eigenlijk op het einde van je carrière... als je net voordat je met pensioen ging, moest je ook het allermeeste verdienen. Want dan wist je ook wat je aan pensioen ging ontvangen. Mm -hmm. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat mensen eigenlijk tot... De laatste datum voor hun pensioen wilde men in Nederland carrière blijven maken. Ja. En eigenlijk zou je veel meer moeten zeggen, laten we de laatste vijf jaar bijvoorbeeld veel meer kijken hoe kunnen mensen kennis overdragen. Want je moet je ook realiseren dat mensen die vlak voor een pensioendatum zitten, heel veel kennis en ervaring uit organisaties meedragen. En dat zou veel meer meegedragen moeten worden, of ja. overgedragen moeten worden. Meer een parabool dus. Ja, ja, duidelijk. Henk van der Ween, dank voor het bellen. Jo, ik kreeg een mailtje van Wendy, kazaluna, ncrv Zij zegt, zijn ncrv.nl. Zij vraagt, zijn er voorbeelden van beide handen vrouwtjesapen... die de leiding van de groep probeerden te pakken? En, en hoe werd daar dan op gereageerd? Kan ja, ik, dat? Ja, absoluut. Ik, ik, ik moet heel eerlijk zijn. dat Wij moeten niet uh, vergeten dat uh, bij, bij toch een, ongeveer 30-40 procent... van alle apensoorten die we kennen... zijn de vrouwen zeer dominant of zijn ze zelfs de baas. Um, mm, een voorbeeld we hebben vier mensapensoorten gorilla's orangutans chimpansees en bonobo's. en bij die laatste mensapensoort... die net zo verwant aan een mens is als een chimpansee... zijn de vrouwen de baas, en hebben mannen absoluut niks te vertellen. Terwijl mannen veel sterker zijn, fysiek echt sterker zijn. Alleen vrouwen sluiten daar coalities... waardoor ze die mannen uiteindelijk op hun plek kunnen zetten... en onder de duim kunnen houden. Maar bij chimpansees gebeurt het daar dan ook... dat vrouwen door het plafond weten heen te breken? Nou, wat je eigenlijk bij chimpansees niet of zelden ziet... is dat vrouwen uh, de absolute alpha-positie... dus de hoogste positie in de groep... Dat is eigenlijk toch bijna voorbehouden aan mannen. Die zijn fysiek veel sterker. Maar vrouwen hebben vaak wel een hele hoge positie in de groep. En die positie blijft ook vaak lang gehandhaafd. Dus als vrouwen eenmaal de alpha-vrouw zijn of een belangrijke positie invullen... blijven ze die vaak ook tientallen jaren lang volhouden. Dus het doorbreken van het glazen plafond uh, um, is bij apen absoluut aanwezig. Oké. Okay. Ik dacht, we gaan het tussen 1 en 2 alleen maar hebben over pesten. Daar komen heel veel vragen ja. en verhalen over. Maar niets is minder waar. Het gaat vooral toch over die apen. En over hoe die apen op mensen lijken. En waarom apen het soms anders en soms hetzelfde doen als wij. En waarom mensen het soms hetzelfde doen als apen. Adri, dag Adri, goeienacht. Ja, een goeie, goede dag. We homo sapiens. Zeg het, ja, zeg het eens. Dus. Ja. Ja, ik, ik heb een paar vragen. Die apen leven nog in de natuurlijke wereld. Daar zouden wij veel meer van kunnen leren. Met al onze rot troep. We horen Teunissen erover praten. Uh, hoe geweldig we kunnen schrijven en lezen. Dan ja. moet je tegen die 1500 apen van hem zeggen dat eens wat lezen. Dan is, hebben we minder problemen in die hoek waar hij zit. Maar mm. ik zou dus willen weten hoeveel miljoen apen zijn er ongeveer. En dan het verschil van dat wij een stem hebben. En mm. hoe we ons ontwikkeld hebben. Stel dat die apen ook een stem hebben. Ja. Gaan ze dan op ons lijken? Sterven wij uit? Komen er dan miljarden apen? Dus uh, ja, misschien moeten we Minus Dekkers bellen. Ja. Maar ik wil weten hoeveel miljoenen apen er uh, zijn. Ik ga het even proberen bij Patrick. Hoeveel miljoenen apen zijn er eigenlijk? Ik zou het niet weten. Ik moet heel eerlijk nou, zeggen. Nou ja, wat dat... hebben we hier voor ja, onderzoekers ik, echt? Een bioloog de gast, tot uur en die weet niet eens hoeveel miljoenen apen er zijn. Nou, laat ik even ermee beginnen. Dat, dat, we hebben ongeveer een kleine 270 verschillende soorten. En een aantal soorten, daar, daar, daar zijn er uh, ontzettend veel van uh, honderdduizenden. En er zijn een aantal soorten waar het veel slechter gaat, nog maar uh, een enkele duizend. Uh, zeker bij de mensapen, daar, daar is nog steeds ontzettend veel discussie over hoeveel chimpansees we nog hebben. Mm. Uh, of er nu 60.000 zijn, of dat uh, sommige gebieden eigenlijk geen levensvatbare populatie meer hebben. Maar is, is dat niet te tellen? Dat, dat is ontzettend moeilijk te tellen. Omdat je, zeg maar, je moet echt individueel zou je moeten kunnen definiëren. Dus wat, wat we vaak doen zijn indirecte tellingen. Uh, chimpansees bouwen een slaapnest. En dan gaan onderzoekers gaan slaapnesten uh, uh, tellen. Mm -hmm. uh, wat we tegenwoordig veel meer kunnen is DNA onderzoek. Dus zeg maar, door het verzamelen van haren uh, kunnen we veel meer zeggen... over hoeveel verschillende chimpansees in een gebied leven. En soms worden weer kleine groepjes ontdekt. Soms denken we dat in een gebied nog chimpansees leven... waar ze al lang weer uitgestorven. zijn zijn. Dus het, het, het is heel erg verspreid. Het is niet zo dat je kunt zeggen van goh ik heb nu één gebied en daar ga ik nu eens alle chimpansees tellen. Ja. Het zijn allemaal kleine verspreide gebieden waardoor het ontzettend moeilijk is om daar nu een heel nauwkeurig aantal aan te definiëren. Ja. En of dat er nu nog 150.000 60.000 zijn is ontzettend lastig. Dus als je zegt van alle apensoorten bij elkaar, noem daar een getal bij is dat bijna onmogelijk. Ja. We weten een schatting per soort ongeveer te noemen. En gaan ze ooit praten, die aap? Nou, Komt er een moment dat er hier twee apen tegenover elkaar in de radiostudio zitten ik, en praten over mensen? Ik, je weet nooit hoe dat met evolutie zou gaan. Ik, ik denk het bijna uh, uh, onwaarschijnlijk. Omdat dan zullen een heleboel fysieke eigenschappen nog echt moeten veranderen. Ik denk wel iets wat, wat, wat communicatie door middel van uh, de complexe taal die wij hebben ons heeft opgeleverd... is dat wij eigenlijk veel meer kunnen communiceren... over uh, wat er is gebeurd... of wat er nog gaat gebeuren. En wij kunnen uh, met elkaar delen... Goh, ik heb gisteren iets gegeten op die en die plek... en dat was heerlijk eten. Apen moeten dat door ervaring te delen. Mm. He, dus wij, wij kunnen heel veel tijd uitsparen... door te zeggen, ja, joh, daar moet je niet heen lopen... want daar, daar, daar is geen water te vinden. Ja. Je moet juist die kant uit lopen. Apen moeten dat ervaren die moeten daar naartoe lopen. Dus het delen van kennis is iets wat mensen heel veel voorsprong heeft gebracht. Want wij en houden we kunnen... die, die voorsprong? Nou ja, ik, ik, ik, ik denk... Uh, uh, uh, nou, dat werd net genoemd... We hebben ons uh, omringd met ontzettend veel troep. En of dat nu troep is, daar kun je heel lang over discussiëren. Maar ik denk dat we soms wel eens vergeten... Uh, welke noodzaak wij nog steeds hebben... Uh, uh, door, door gewoon, zeg maar, het normale voedsel wat wij eten... wat uit de natuur komt. En hoe lang kunnen we dat nog uit de natuur halen? Ik bedoel, als ik hoor dat in Nederland de broodprijzen stijgen... omdat in Amerika de maisprijzen ja. omhoog schieten... Ja, de, graan, graanoogsten, uh, de graanoogsten zijn mislukt, hè? De graanoogsten hè? zijn ja. mislukt. Ja, ik denk dat we ons af en toe toch wel eens achterdoor moeten krabben. We hebben nog een paar vragen liggen. We gaan eerst even naar een stukje MUZIEK Diamoci del tu, forse suonerà, a un al dire centri con po' anticonformiste forse non le piacerà. ma diamoci del tu, se lo crederà, abbandonerà il verbenismo e le formalità di ritoccare questa società. In fondo, son già tre mesi, da quando... Facciato le chiesi, scusi signorina, dove va? andiamoci del tu, che ne costerà? Aspetti i vincoli che impone saper vivere nella modernità. Partiamoci del tu, forse è giunto è lì, fa di i rigidi, legacci di un copione che non può restar così, in fondo. Son ja sei mesi che a letto tramplessi cortesi. Eppure vento melodramma e ogni volta mi domanda, ora lei di me che penserà. Adie ora ma stancato fa un po' io me vado De Italiaanse gerijnders, Joe Barbieri heet hij, singer-songwriter... maakte deze zomer het album Respiro, daarvan Diamoci del Tu. Casaluna is dit, de NCRV, op Radio 1 tot 2 uur, 0800-1121. Dat is ons telefoonnummer als er nog vragen of opmerkingen zijn... over apen en mensen, gedrag dat we vergeleken hebben. Pesten hebben we het ook over gehad, pesten bij apen, pesten bij mensen. 0800-1121. Meneer Visser belde ons, Patrick van Veen bioloog die bij ons aan tafel is, de gast tot twee uur. Hij zei, uh, je noemde vier uh, categorieën mensapen, maar de gibbon hoort daar toch ook bij? Ja, de Gibbon, die, uh, uh, uh, die, als, je, als je in de oudere klassificatie kijkt... er worden allemaal lijstjes gemaakt Dan wat zijn nu mensapen. Tot eigenlijk een tijd geleden zat de Gibbon daar nog in. En uh, een van de belangrijkste redenen daarvan was dat uh, mensapen hebben geen staart hebben. En mensen tekenen simpels hebben wel maar een staart, maar dat is absoluut fout. Mensapen hebben geen staart... Ook de gibbon heeft geen staart. Wat is er dan met de gibbon misgegaan dat hij er niet meer bij hoort? Hè? Nou, wil je de boze variant door? <lacht> <Of> de, <lacht> Ik wil gewoon de het echte verhaal. <lacht> nou, er zijn een aantal varianten. Tegenwoordig praat je over mensenapen en een kleine mensenapen. En de kleine mensenapen, mens daar hoort de gibbon eigenlijk bij. En uh, daar zijn wat motivaties in verband ook met genetische uh, zeg maar, verschillen. Um, de gibbon staat wat verder eigenlijk van die andere mensenapen. Mm. Dus het wordt tegenwoordig de kleine mens genoemd. Ik heb wel eens geroepen van volgens mij is het een hele simpele reden... dat de gibbon werd vroeger wel eens gezien als de hoeksteen van de samenleving. Een mannetje, een vrouwtje, de kinderen leven daar gezellig bij. Die zitten gezellig in die bomen, die zingen het ochtend samen een liedje. Dan lopen ze hard te brullen door dat oerwoud heen. En dat was echt een van de weinige apensoorten die heel monogaam leefden. En een aantal jaren geleden is DNA-onderzoek heel erg toegankelijk en goedkoop geworden... Mm -hmm. voor uh, onderzoekers ook in het oerwoud. En we bleek toen dat die gibbon, die leeft uh, samen met een kerel... althans, een gibbonvrouw leeft samen met een kerel... En uh, daar zitten een aantal kinderen bij. Maar vaak zijn die kinderen niet allemaal kinderen van die ene man. Mm het -hmm. uh, blijkt dat die vrouwen allemaal slippertjes erop nahouden en uh, hebben. En uh, ik zeg altijd, volgens mij was dat de, de, de nekslag voor de gibbon in de rij van mensenapen. Ja, maar wacht, dat gebeurt bij mensen ook. Dus, uh... Ja, nee, het zou misschien juist de motivatie ja. Maar ja, het was toch wel nog altijd het ideaalbeeld van de aap die we probeerden hoog te houden. Oké. Okay. Ik had er nog eentje uh, van Annemiek. Uh, we hadden het over uh, dat mannetje dat dan verstoten wordt en dat dan overlijdt. Uh, zij zegt, hoe sterven aapen eigenlijk? Kondigen ze dat een dag van tevoren aan met een diepe zucht? Zoals uh, bij konijnen schijnt te gebeuren? Of, of hebben ze een doodskreet die ze slaken? Nee, je, je moet eigenlijk voorstellen dat de fysieke bouw van een, een, een aap, een chimpansee... Dat, dat was overigens ook de reden helaas dat heel lang en nog steeds overigens uh, dierproeven met chimpansees worden gedaan. Die fysieke bouw lijkt heel erg op die van mensen. Dus ook heel veel ziektes die bij mensen voorkomen, komen ook bij apen voor. En dat betekent dus dat eigenlijk de manier van sterven eigenlijk vergelijkbaar is als uh, bij mensen alleen wij apen hebben in het wild de hele medische zorg die wij mensen hebben opgebouwd natuurlijk niet meer mm -hmm. of niet en uh, dat betekent dat ze dus zeg maar aan een hartstilstand uh, uh, bezwijken dat ze een tumor krijgen die al uiteindelijk zorgt dat ze geen voedsel meer kunnen opnemen dat ze verzwakt raken. Uh, dus eigenlijk het sterven bij apen is relatief vergelijkbaar als bij mensen. Alleen dan moet je even de medische zorg wegdenken. Maar het is niet zo, want ze staan, ze roepen nog één oerkreet, Ze nee. vallen om en het is afgelopen. Nee, het nee. nee, zou mooi zijn. Ja, het zou wel mooi heen gaan. Maar dat zouden ja. mensen denken ook wel. Ja, of overlijden in je slaap, Wat mensen dan vaak zeggen. Ja. Ik hoop dat ik heen ga in mijn slaap. Ja. Ja. Je hebt al heel veel onderzocht als het gaat om, om apen en mensen. En om het vergelijken van dat sociaal gedrag. Is er iets waarvan je zegt van... Daar moet ik nou eens induiken de komende jaren, want daar kan nog wel wat ontdekt worden. <gul! gul>! Nou, nah, er zijn een heleboel dingen waar, waar, waar ik door gefascineerd word. We hebben nu net pesten gehad, daar, daar is nog heel veel in te doen. Ja. Uh, ik heb nu net ook een manuscript afgerond uh, over de oerdriften van de liefde. Uh, Lijkt hoevene... ook spannend. Ja, dat is een fantastisch onderwerp. Uh, veel hoeven... parallellen tussen AAP en mensen Ja. Absoluut. En, en je ziet dat de natuur bij mensen een veel grotere rol speelt dan we vaker denken. Hoezo? Uh, nou, t, zeg maar, mensen denken dat ze heel verstandig een, een partner uitzoeken en dan blijken ze toch op iemand te, te vallen waarvan ze denken van ja, ik snap toch niet waarom die juist zo heel erg aantrekkelijk is. En dan blijkt bijvoorbeeld dat geur een, een ontzettend belangrijke factor is. Uh, maar er zijn ook heel verrassende dingen. Als je heel veel mensen met elkaar vergelijkt, heel veel koppels met elkaar vergelijkt... blijken mensen meer overeenkomst in schoenmaten te hebben... dan in hobby's. Uh, uh, dat klinkt heel erg raar... maar daar zit wel een biologische verklaring uiteindelijk achter. En Ik moet zeggen... Dat, dat, daar is heel veel onderzoek naar gedaan... ook vanuit biologie. En uh, uh, we zijn nu toevallig bezig... ook met, uh, uh, aan, de, aan de Universiteit van Brussel... zijn nu mensen bezig. Is een nieuwe klus. Uh, misschien een nieuwe voor, klus. Voor uh, het bedrijf ja, Management, uh, ja. Nou Management. Ja, in ieder geval voor de ondersteuning, laat ik het zo zeggen. Ja. Uh, daar is men aan kijken over wat is nu bijvoorbeeld de invloed van attractiviteit... hoe aantrekkelijk is iemand op beloningssystemen? En uh, hoe goed kan ik dan wegkomen met fouten in het bedrijfsleven? En uh, daar, daar is men met studenten nu onderzoek naar aan doen... van hoe beoordeel je mensen in hun werk, maar dan ook gekoppeld aan hoe aantrekkelijk zijn mensen. Mm. Dus verdienen knappe mensen meer dan lelijke mensen? Nou, daar zijn wat hypotheses over. Er is ook al wat onderzoek naar gedaan. Dat zou ik fascinerende vinden. En er is eentje waar die echt bij mij heel hoog op de verlanglijst staat. En dat is beloningssystemen. Um, wat, waar heel weinig onderzoek naar is gedaan... is wat is het effect van beloningssystemen op het gedrag van mensen... Mm. Uh, daar is wat onderzoek bij apen naar gedaan. We hebben ook... even over gehad net ook. Ja, dat uh, ja. de hoogste in de boom het meest moet verdienen. De ja. balken in de norm de meeste bananen. Nou ja, maar het zijn ook de discussies over flexibele beloningen en prestatiebeloningen en dat soort dingen. Uh, daar is heel weinig bazaal onderzoek naar gedaan bij mensen. Uh, er is wel wat onderzoek bij apen naar gedaan. En uh, daar zouden we best wel eens verrassende dingen uit kunnen komen. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig nog naar. Maar hoe zit het bij die apen dan? Nou, de, de apen hebben een heel groot rechtvaardigheidsgevoel. Dus als ze zien dat de ene aap voor een bepaalde prestatie iets krijgt... dan verwachten ze eigenlijk ook dat ze zelf de beloningen voor dezelfde prestatie krijgen. Dus uh, rechtvaardigheid en beloning is een ontzettend belangrijke. Uh, apen kunnen dus ook inschatten wat is een grote beloning, wat is een kleine beloning beloning, mm -hmm. of wat is lekker fruit, of wat is minder lekker fruit. Uh, dus daar is wel al wat bazaal onderzoek naar gedaan. Uh, we weten ook vanuit dierbeïnvloeding of gedragsbeïnvloedingstrainingen, wat je ook bijvoorbeeld bij honden en andere dieren ziet, maar ook bij apen, dat je zeg maar, met beloning gedrag kunt sturen uiteindelijk. Mm -hmm. Maar dat is niet altijd, zeg maar. Je, je kunt niet alle gedrag puur en alleen met beloning sturen. Mm -hmm. Daar is wat onderzoek naar gedaan, maar ik zou het fascinerend vinden om daar wat verder in te duiken. Omdat ja, wij hangen daar heel veel dingen in een organisatie aan op. Genoeg te doen, nog. Stel, kort hoor, dat je als aap wakker zou worden morgen vroeg. Wat zou het eerste zijn dat je zou doen? Lekker aan mijn kont krabben. <laughs> Prachtig. Bioloog Patrick van Veen, ontzettend bedankt voor je komst naar KZ Ik vond het erg leuk om je twee uur aan tafel te hebben... en uh, al deze mooie verhalen met je op te tekenen. Dank aan alle luisteraars ook voor het uh, reageren. Morgen in KZ dan... Uh, ...praat Klaas Drupsteen met Janneke Smulders van Fairmail. Het is een organisatie die Fairtrade postkaarten produceert... ...met daarop foto's die in Peru en India zijn gemaakt. Er zit een heel mooi verhaal achter. Dat morgen tussen 12 en 2 bij de NCRV op Radio 1. En voor wie nu nog niet kan slapen... ...nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max komt zo bij u. Goedenacht.